...is Christophe Lowick bij ons in de studio komen zitten. Christophe, je bent nog niet zo lang geleden bij ons geweest. Waarom was dat nu hier? Goedenavond, Catharina. Dat was in verband met Soiré Surlerbe. Ja. Dat was een tentoonstelling in Brussel voor jongeren. In verband met amuse -vous. En We hebben daar een, een avond lang uh, optredens gehad, uh, performance... En een tentoonstelling. Voilà. En uh, vanavond heb je nog iets voor ons meegebracht in verband met Amusee vous? Wat heb je precies ja, meegebracht? We hebben vroeger altijd een wer werchteractie gedaan. Dat betekent dat we samenwerking met Rock Werchter uh, kunst op de wei wilden we brengen voor jongeren. En in verband daarmee hadden we ook kunstwerken van jonge kunstenaars. En een daarvan is van uh, Jeroom. Ja, en uh, ik heb er hier eentje vast. En dat ja. is een uh, een, een een dikke vrouw met een fiets in haar vette kont. Ja, dat klopt. Dus dat is uh, Jeroen, die nogal bekend is van humo en dergelijke. En er zijn uh, vier uh, kopieën, gehandtekend en genummerd, ja. uh, die dus uh, voor jullie zijn, van Amezer Rou. <laughs> ik ben er heel vrij mee. Dus, um, ja. Maar wat is precies het opzet? Jullie hebben vier kunstwerken, dus dat zijn, uh, allemaal, um, dat zijn allemaal genummerde drukken, geloof ik. Ja, voilà. en er is, er is nog een ander werk uh, van Tom Liekens, uh, dat zit hier in... Ja. Misschien moet je het eens laten, laten ja, zien. ik, zal, ik Dan zal kan ik het beschrijven. Dus, dus ik heb al ja. vier dames met een, uh, met een fiets in haar dikke kont. Ja. En uh, die worden dus vanavond verdeeld op onze Ja. Wow. En het werk van Tom Liekes is zo'n beetje de hoofdprijs, vind ik ja. persoonlijk Oké, okay, dus, laat maar eens kijken. Want heb is maar kijken. één exemplaar van. En dat heet Natuur Mocht. En uh, wie is Tom Liekens eigenlijk? Kan je misschien eens even uh, vertellen? Tom Liekens is een, is een Antwerpse jonge kunstenaar. Ik denk dat hij iets van 30 jaar is of 31 jaar. Ja. En hij, uh, hij maakt uh, ja, vooral natuurimpressies. Uh, ja, uh, ook een heel grappig werk. Ik zie allemaal dode dieren. dat het, ja, niet het is een vrede he, natuurzijn. Het zijn, vrede natuurscènes, het zijn ja. dode herten die opeens in een bos uh, tevoorschijn komen. Maar het felle ook, kleuren. ja het is ook een soort van collagestijl. Ja, ja sowieso. sowieso. Ja, en ik zie ook een caravan en een soort van ijsschot. Ja, vraag me niet wat er allemaal achter is. <laughs> nee. dus dat moet je hem persoonlijk vragen. Maar dus natuur en uh, vooral ja, een beetje kunstmatige natuur, bijvoorbeeld de zoo of uh, centerparks, dat ja. zijn zo dingen die hem uh, enorm intrigeren. En het is best een groot werk. He. Het is... Uh ja, ik zou zeggen, maak zeker plaats op uw kot. Ja, uh, het is heel mooi. Het ziet er ja. ook heel grappig uit. En zeker ook voor de dikke dame met de fiets. Ja, voilà. Goed, ja. uh, maar uh, Amusevoo heeft nog een speciale link met uh, Radio Scorpio. Kan je ons die misschien uh, verduidelijken? Uh, wel, ik denk dat er verschillende Amusevoo medewerkers en medewerksters uh, in de loop der tijden hier hebben gewerkt. waaronder ikzelf. Uh, ik zelf. Ja. Uh, dus ik heb nog twee jaar of drie jaar, zoals uh, bij Scorpio... Uh, gepresenteerd en bij Scorpio Scoops heette dat toen, dat was zo'n cultuurmagazine. Mm -hmm. En we hebben ook nog een jaar uh, Friday Fanatics uh, gedaan, dat was op vrijdag, raar <laughs> um, En dat was totale chaos, dus daar mocht alles en daar komt alles. Ja, dus een beetje zoals uh, hier bij momenten ja, eigenlijk. Ja, dat was eigenlijk ongelooflijk plezant. Het uh, is dus ook daarvoor dat we een, uh, Scorpio een enorm warm hart uh, toedragen. Ja. Eigenlijk, ja, het is een beetje een, een laboratorium waar alles kan en waar je dingen kan leren en, nou, het zou jammer zijn moest het er niet meer bestaan. Ja, het is een beetje vergelijkbaar met Amuse-Vouw, ook eigenlijk een soort van ja. broedplaats. Ja, eventueel van, van mogelijk talent en uh, nou, vooral jeugdig enthousiasme. <laughs> ja, dat vooral. Uh, Christophe, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Um, we zullen zeker ervoor zorgen dat uh, jullie oh. u vier, vier, eigenlijk vijf werken, ja. en uh, een mooi plaatsje op onze tombola krijgen. Dus ik kan iedereen aanraden om... Um, zo snel mogelijk naar de labozaal te trekken. Okay. Christophe, had jij nog iets um, dat je ons zeker wou meedelen voor nu? Wel ja, vooral uh, enorm veel succes. Uh, <lacht> en ja, ik hoop echt dat de actie iets uithaalt. En uh, als ik ooit iets voor jullie iets kan doen of zo, dan moet je het maar vragen. <lacht> ik ben echt heel erg geroerd. Christophe, ik heel erg bedankt voor je komst. Voor jou, plezier.